Met het NOS Journaal. In Nieuwegein is vanochtend een overval gepleegd op een geldtransportbedrijf. Met een explosief is een deur uit het pand geblazen waarna de daders naar binnen konden. Wat ze hebben buitgemaakt is nog niet bekend. Personeel van het bedrijf in Nieuwegein wist zichzelf in veiligheid te brengen en er vielen geen gewonden. De overvallers gingen er in twee auto's met hoge snelheid vandoor. Alle politiekorps in het land zijn ingelicht en in het hele land zijn controles gehouden op snelwegen.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 De aanklacht is doodslag. Zimmerman schoot de 17-jarige jongen bij een supermarkt dood omdat hij zich verdacht zou gedragen. Later beriep de 28-jarige verdachte zich op zijn recht op zelfverdediging omdat hij door Trayvon zou zijn aangevallen. Zimmerman zei, zal volgens een advocaat verklaren dat hij onschuldig is.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 Limburgse stijl is vanochtend een appartementencomplex ontruimd omdat er brand was in een woning op de tweede etage. Hoeveel mensen hun huis moesten uit moesten, is nog niet bekend. Twee mensen moesten worden behandeld voor ademhalingsproblemen. Het weer, buien en af en toe zon. Temperatuur die stijgt naar een graad of 12. Dit was het en Dit is Johnson Holka van de ANWB. In de Randstad vielen ze het op A7 naar Zandam, 4 kilometer bij de, af de Weide Warmer. A8 naar Amsterdam, 2 kilometer bij Oost-Zaan. Op de A12 Den Haag naar Utrecht, 3 kilometer langzaam rijden tussen Gouda en Bodegraven. A15 richting Rotterdam, 2 kilometer bij Hardingsveld-Giesendam. A20 naar Gouda, ook 2 kilometer bij Moordrecht. De A27 Breda in de richting Utrecht, tussen knoop het Gork en Lexmond 4 kilometer. Verderop ook 4 kilometer tussen knoop het Everingen en Nieuwegein. Op de A28 richting Utrecht, daar staat 3 kilometer tussen Amersfoort, Vathorst en Amersfoort.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 via di vivere sapessi come vera questa cosa qui e se ti fa soffrire un po' unisci vivendola è l'unica maniera sorprenderla così più che puoi, più che puoi Tante strengie, più che puoi, più che puoi. Non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro.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 Buddy,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 It doesn't kill you; makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through. Love. the day.